8 uur jopboot met het NOS-journaal. De ambassadeur van Syrië in Frankrijk stapt op. Live op de nieuwszender France 24 zei ze... dat ze het regime in Damascus niet langer wil vertegenwoordigen. Ze veroordeelde het geweld dat de regering gebruikt tegen betogers. In Syrië wordt al enkele maanden geprotesteerd tegen het regime. Veel betogers eisen inmiddels het aftreden van president Assad. Die voelt daar niets voor. En volgens Assad zitten gewapende bendes achter de onrust in het land...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 zei je op de NL altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two pink. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goede avond. Straks een gesprek met kunstenaar Merkel Krabé. Hij is vandaag een handtekeningenactie begonnen voor zijn ontvoerde vriend Priet. Priet werd drie maanden geleden ontvoerd in Libanon. En volgens Merkel Krabe moet de Nederlandse overheid veel meer doen voor zijn vriend... Straks praten we erover. Maar nu eerst Diederik Samson, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en voormalig Greenpeace-man. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik wil met u praten over het uh, protest van uw oude werkgever vandaag... Hè, tegen het uh, vervoer van kernafval uit Borselen. Mm -hmm. En uh, de ontwikkelingen in Japan. Want uh, Fukushima ja, die is hier dan wel van de voorpagina's verdwenen, al het nieuws. Maar u houdt het nauwlettend in de gaten, want daar is alle reden toe, begrijp ik, hè? Ja, want we zien het inderdaad niet meer zoveel op televisie... maar de reactoren staan in stilte nog gewoon uh, te lekken... radioactiviteit uh, naar buiten te spuiten. En zoveel zelfs dat de Japanse regering vandaag bekend maakte dat ze denkt dat de evacuatiezone nog verder moet worden uitgebreid. Um, ja, dus... De ramp is nog verre van over. Hmm. Ik wil het straks uh, uitgebreid met u daarover hebben. Maar eerst even die actie vandaag van Greenpeace... tegen het uh, kerntransport. Verslaggever uh, van het Radio 1-journaal Joris van der Kerkhof... die stond vanochtend bij de vrachtwagen van Greenpeace... die het spoor blokkeerde. Die vrachtwagen heeft uh, teksten erop dat uh, er geen kernenergie uh, moet komen. Vier actievoerders van Greenpeace zitten onder die vrachtwagen. En dit geluid... Is het geluid van, een, van de trein, van de trein die stilstaat. Daarachter zitten dan de drie containers met, met de staven die van hier van Borselen naar Laak in Frankrijk gebracht moeten worden. En het klinkt zoals het klinkt. De slagbomen zijn neer en dit kan dus nog wel even duren. Nou, de politie heeft in de loop van de ochtend alles en iedereen daar verwijderd. Uh, meneer Samsom, u heeft jaren natuurlijk voor Greenpeace gewerkt. Daarmee bent u bekend geworden eigenlijk. Mm -hmm. Dus u weet als geen ander wat voor sfeer er hangt bij zo'n actie. Kunt ja. u die sfeer omschrijven? Uh, adrenaline tot, uh, tot in je oren. Ja? <laughs> zo ongeveer. Ja, ja dit, het, blijft, het is en blijft spannend. Niet alleen omdat je iets doet wat... Uh, niet echt mag, uh, dat is altijd spannend. Um, maar ook omdat het natuurlijk juist daarom wel heel zorgvuldig moet gaan. Zeker als het gaat om uh, het blokkeren van een uh, kerntransport. Dat heb ik in het verleden ook wel eens dat soort acties uh, geleid. Ja, dan moet het onder alle omstandigheden veilig, ordentelijk, proportioneel... Eh, volledig geweldloos, eh, transparant. Al die voorwaarden moet Greenpeace aan voldoen van zichzelf. En ik denk ook wel van het publiek. Want anders verliest ze eh, de steun. Nou ja, het is niet altijd eenvoudig om dat te laten lukken. Meestal lukt het wel. Ik had de indruk dat dat vandaag ook gelukt is. Ja. Heeft u zichzelf wel eens vastgeketend aan de rails? Want dat is vandaag ook gebeurd, hè? Uh, ja, dat was uh, in mijn beginjaren. En ik heb later ook nog wel eens zelf meegedaan met een actie die uh, ik zelf dan had geleid. Ook om uh, de mede-actievoerders te laten zien dat, het, dat je er zoveel vertrouwen in hebt dat het kan. Soms voorzien je ideeën die best ingewikkeld uit te voeren zijn. Ooit hebben we een uh, ME-bus gebruikt om heel dicht bij het tra uh, transport te komen. Een soort vermommingsoperatie is dat. Uh, ja, dat, dat, uh, dan ben ik zelf mee gereden. Dus uh, ja, dat, uh, ik heb ook wel eens zelf aan die dingen gehangen. In Nederland is dat overigens ook dat, een vrij veilige bezigheid. Ja, is dat het, zo? Nou ja, ik moet zeggen, het Nederlandse team, het team van de ME, wat je dan komt loshalen... Is, uh, zeer zorg, gaat over het algemeen zeer zorgvuldig te werk. Dat heb je in andere landen wel eens heel anders. En de adrenaline dan, als je dan daar ligt... dat kan me voorstellen dat hij dan echt helemaal door je lijf giert. Ja, zeker. Uh, maar het is ook al wel een keer afgelopen... En, uh, die teleurstelling die dan komt, ja. die heeft me eigenlijk naar de politiek gedreven. Omdat je als je heel een hele succesvolle actie hebt gedaan... zoals Greenpeace dan vandaag ook wel heeft gedaan... dan is hij op het nieuws en dan praten mensen erover... en soms praten mensen er in de Tweede Kamer zelfs over. Ja, want dat is succesvol. Ja, want je wil dingen veranderen. Ja. En dan zat ik op de publieke tribune... na zo'n actie die ik dan zelf had meegemaakt te wachten tot het ging veranderen. En dat gebeurde dan niet. Nee. En dan kom je toch tot de conclusie dat een ander deel van het spel... ook goed gespeeld moet worden, namelijk politiek. Want alleen in de Tweede Kamer um, kun je echt dingen veranderen. Greenpeace kan dingen belangrijk maken, op de agenda zetten... Mm. aandacht voor vragen, soms heel indringend met dit soort acties... Maar echte veranderingen kunnen in een democratie natuurlijk alleen in de Tweede Kamer bewerkstelligd worden. Ja, want u kent het natuurlijk van beide kanten. Hè? U staat nu inderdaad aan die andere kant. Zijn politici, u misschien wel, maar misschien uh, uw collega's minder, gevoelig voor dit soort acties van Greenpeace? Oh ja, iedereen is gevoelig voor maatschappelijke druk. Zo werkt ook de democratie. Uh, in die zin uh, geeft Greenpeace daar gewoon extra invulling aan. Soms op wat indringendere wijze dan gewoon een ingezonde brief sturen... of een demonstratie organiseren. Maar allemaal met hetzelfde doel, namelijk je volksvertegenwoordigers... ik en mijn collega's, uh, onder druk zetten of laten weten wat je vindt. Mm -hmm. Zo aan het denken zetten en hopen daarmee dingen te kunnen veranderen. Dat gaat langzaam. Um, en... Uh, als u het mij vraagt, te langzaam ja, hardgrondig ja, veel te langzaam. Maar het is de enige weg in een democratie om dingen vooruit te helpen. Maar ik bedoel, hè, Greenpeace heeft dit natuurlijk al veel vaker gedaan. Uh, is dit nog onderwerp van gesprekken als het gebeurt onder politici? Ik bedoel, misschien in de Partij van de Arbeid wel, hè, in uw partij... Ja. omdat jullie tegen kernenergie zijn. Maar de VVD, zou die nou hier nog gevoelig voor zijn? Nou ja, we hebben het vandaag in het vragenuurtje over gehad. We dunkt dat, uh, dat dat een... een dat is niet zomaar iets. Dus uh, op, op, op televisie in de Tweede Kamer... Hè, het grondwettelijk forum waarin veranderingen bewerkstelligd worden... Uh, ja, daar is over deze kwestie gesproken. Daar is weer uh, wederom niet veel veranderd. Mm -hmm. uh, en ik mag zelfs zeggen, niets veranderd. Want uh, deze regering houdt haar poot stijf. Maar langzaam maar zeker zie je dingen veranderen. En dat moet je dus ook niet van vandaag op morgen bekijken... Maar van jaar op jaar of soms nog wel iets langer. Als je nu kijkt naar acties die Greenpeace voerde tegen het dumpen van radioactief afval in zee... ook met dit type blokkades en, en spectaculaire acties... dat dumpen is verboden. Dat mag niet meer. Onderdeel van uh, het succes van, van dit type acties. Ja. Dit transport is nog steeds toegestaan. Opwerken van radioactief afval, dat is de eindbestemming... van dit transport in La Haak, waarbij erg veel milieuvervuiling optreedt... is nog steeds toegestaan. Maar ook daar is onder druk... van onder andere acties, maar ook volksvertegenwoordigers... Af van afgesproken dat we daar in 2020 gewoon mee op moeten gaan houden. Greenpeace wil dat eerder. Ik ook. Uh, en dat is ons goed recht. Uh, maar het gaat een keer lukken. Nou, is het zo dat in Duitsland, daar staan de kranten dan wel weer vol van. Uh, enorm anti-kernenergie-kerncentrale sentiment is inmiddels. Hè? Ook ja. door de gebeurtenissen in uh, Fukushima in Japan. Maar hier in Nederland, uh, hoe we het ook wend of keren, wordt er nog steeds gesproken over een nieuwe centrale. Dat klopt. Dus die komt er dan misschien toch? Nee, die komt er niet. <laughs> Dat wilt u nee, niet? Maar... Nee, maar goed, ik kan ook, uh, ik zei het vorige week in een debat hierover... de oppositie, um, mijzelf in een kluis, mm -hmm. uh, kan ontspannen achteroverleunen... tot uh, de coalitieplannen door de werkelijkheid worden overreden. Want ja, ze willen nog steeds graag een kerncentrale bouwen. En rechts heeft er inmiddels een bijna een principekwestie van gemaakt. Vroeger was kernenergie het taboe van links. Nu is het de totempaal van rechts geworden. Wie Dan, heeft er een principekwestie nou ja, van gemaakt? Uh, nou ja, Maxime uh, Verhagen en zijn kabinet. Om uh, dat ding koetke koet voor het eind van deze kabinetsperiode. En wie weet wanneer dat is. Uh, erdoor te krijgen. Maar kijk, we hebben alle lessen van Fukushima nog lang niet geleerd. En we weten nog maar 10, 5 procent van wat er echt gebeurd is. Maar we weten al wel één ding. Kernenergie is een stuk duurder geworden. Want hoe dan ook zal daarna Fukushima nieuwe veiligheidsregels worden gesteld. En terecht. Hoe dan ook zullen banken die dat geld toch allemaal moeten geven... aan de bouwers van kerncentrales, hogere premies eisen. Want de risico's ja. zijn een stukje groter geworden. Kijk, Tepco, het grootste elektriciteitsbedrijf van Azië... eigenaar van Fukushima, hen dreigt failliet te gaan. kan alleen maar overeind gehouden worden met belastinggeld. Ja, dat zijn extra kosten. Die komen er hier ook nog eens bij... En kernenergie was al niet heel erg uh, winstgevend. Dus nee, die centrale zie ik er gewoon niet meer komen. Goed, nou ja, dat is nou van uw verwachting. Als we het over Fukushima hebben, hè? Uh, u begon uh, dit gesprek met dat het daar alleszins uh, positief is. De ontwikkelingen daar. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Nou ja, positief. Uh, nee, uh, het, Allerminst gaat positief, <laughs> ja. Het, het gaat nog gewoon door. Kijk, uh, men probeert daar Amechtig, en ik heb bewondering voor de ingenieurs die dat werk moeten doen. Men probeert daar Amechtig de boel onder controle te krijgen. Uh, de reactoren zijn deels ontploft. Het belangrijkste probleem is dat er geen koeling meer is. Althans niet meer op de normale manier. Dus gaat het op de abnormale manier. Er wordt gewoon water ingespoten en dat loopt er dan aan de onderkant weer uit. Dat is allemaal hartstikke radioactief water. Dus wat ze nu aan het doen zijn is een enorme bak met radioactief water creëren. Uh, en eigenlijk het probleem alleen maar groter maken. Dat kan alleen maar anders worden. Ze kunnen tij keren als ze een soort koeling maken die, die net als in een auto water rondpompt. Want dan maak je niet steeds meer radioactief water... maar dan gebruik je hetzelfde water nog een keer om, het om ja. de reactor te koelen. Dan kun je ook beter koelen. Dat is eigenlijk de enige methode. Maar in geen van de reactoren hebben ze dat nog op orde. Simpelweg omdat de ene reactor veel te veel straling heeft... de andere barstensvol vol met stoom staat... en de derde reactor nog helemaal vol met water staat. Dus niemand kan daar terecht om dat te doen? Nee, ze kunnen daar niet werken. En het is bijna letterlijk... Of het is eigenlijk letterlijk, dwijlen met de kraan open. En ja we hebben dat spreekwoord ooit bedacht om de zinloosheid van die uh, operatie aan te tonen. Maar dat is het enige waar de Japanners nu zich hun toevlucht toe kunnen nemen. Heel hard dweilen, harder dan de kraan open staat. Maar uh, dat klinkt als eigenlijk nog ongelooflijk gevaarlijk. Ja, al is de kans dat er nog een keer iets heel groots gebeurt, en dan bedoel ik het instorten of het ontploffen van, van een van die reactoren, wordt wel kleiner met de dag wordt die, die kans wat kleiner. Gewoon door natuurlijk verval van de radioactiviteit. Dat is al één voordeel. Het, het verdwijnt wel een keer, maar dat duurt wel lang. En... Um, dus dat, dat, die kans wordt kleiner. Nu heb je nog te maken met lekkende reactoren. Die, die puffen hun stoom letterlijk uit, want het is allemaal hartstikke heet. En die, ja, die radioactiviteit verspreidt zich. En helaas is het zo dat vanaf juli ongeveer de wind nogal naar het land gaat waaien. Dus dan heb je ook meer last van uh, in Japan. Maar we kunnen wel concluderen dat het steeds minder zal worden. Nu, vanaf nu. Dat hoop ik. Uh, door, deels door de, wat ik al zei, het natuurlijke verval. Ja. Maar um, deels ook doordat, ze, doordat dingen wel een keer gaan lukken. Tot nu toe zijn er helaas elke keer meer tegenslagen dan meevallers. Ja, dat, dat, dat, dat moet een keer omkeren. Want anders krijg je die reactor niet onder controle. Tepco, het bedrijf. Houd nu rekening met januari voordat het onder controle is. En dan, daarna duurt het nog jaren voordat je het boeltje hebt ingepakt en opgeruimd. Um, dat kan dan kan nog 10, 15 jaar duren. Maar dat het onder controle is, dat zou dan januari worden. Maar dat tijdschema slipt ook alweer weg. Dus het kan zomaar nog een hele tijd duren. En uh, u zei, zei al dat ik er uh, veel over uh, vertel op Twitter en dergelijke. en Daar heb ik inmiddels een beetje een ere kwestie van gemaakt... Hm. omdat ik inderdaad vind dat dat er over verteld moet worden. Ik snap ook dat gewone media dat niet meer doen. Kan. Waarom snapt u dat? Nou ja, Het ontploft niet, het stort niet in. Het is een beetje als het kijken van naar het droge van verf. Dat is niet heel interessant. Maar toch gebeurt er heel erg veel. Um, ja, ik heb er een beetje verstand van. Ik heb er veel interesse in. Um, en sociale media zijn er geschikt voor. Dus ik dacht, ik doe dat maar... Maar ik realiseer me dat als ik dat wil volhouden tot de ramp onder controle is, dan ben ik er ook nog wel even bezig. En hoe komt u eigenlijk aan uw informatie? Internet is de belangrijkste bron. En er zijn op internet inmiddels. Het is de eerste ramp die zich in uh, Internet 2.0-sfeer euh, afspeelt. Bij Chernobyl hadden we dat allemaal nog niet. Um, en er zijn op internet, op internet duizenden uh, ingenieurs aanwezig die in webfora met elkaar discussiëren over elk snippertje aan informatie. Elk nieuw technisch rapport wordt helemaal uitgeplozen uh, voor de leek ingewikkeld om te lezen, maar als je het kan volgen... is het heel erg interessant en blijf je zo op die manier... heel goed op de hoogte van de laatste details. Het is uh, natuurlijk voor u, u bent een nucleair ingenieur... een unieke situatie. Uh, toen u dat ooit ging studeren... was u toen ook al tegen eigenlijk? Want een opmerkelijke ja. keuze dan, om dat te gaan studeren. Ja, en de keuze... de opmerkelijkheid valt wel mee. Uh, ik wilde bij Greenpeace gaan werken. Dat was een vast voorgenomen plan. Dat heb ik ergens op mijn 16e, 17e ontwikkeld. Uh, ik vond natuurlijk een erg leuk vak. Dus dat ging je dan studeren. Uh, en aan het eind van die studie moet je dus een specialiteit kiezen. En ik koos de specialiteit die, waarvan ik dacht dat ze die bij Greenpeace het hardst konden gebruiken. En dat was ook zo. Namelijk, als je iets weet van kernenergie... dan kan je de argumenten tegen kernenergie wellicht wat beter onderbouwen. Kijk, Mijn hoogleraar zei toen... Ah jongen, als je bij mij bent afgestudeerd, dan ben je wel voor. Maar kennis over kernenergie bepaalt niet je standpunt. Kennis over kernenergie zorgt ervoor dat je je standpunt voor of tegen... beter kunt onderbouwen. Maar je standpunt over kernenergie wordt bepaald door de visie die je hebt... over de, een duurzame energievoorziening, over de toekomst van je kinderen. Dat zijn allemaal politieke opvattingen en ieder mag de zijne hebben. Uh, maar als je er iets van weet, helpt dat natuurlijk... om je opvatting beter te kunnen onderbouwen. En dat is een waar woord, wat u zegt. En daarom zullen we u allen blijven volgen op Twitter. Dan gaan we dan maar vanuit dat u dat blijft doen. Ja hoor. Uh, over Fukushima. Hartelijk dank, Diederik Samson, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid... en voorheen dus voorman van Greenpeace. Dank. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. De Nederlandse kunstenaar Mirko Krabé is vandaag een handtekeningenactie begonnen voor zijn ontvoerde vriend en collega Priet Rijstik. Priet werd eind maart ontvoerd en dat gebeurde in Libanon toen hij daar op fietsvakantie was. Meneer Krabé, goedenavond. Goedenavond. Ja, u wilt uh, de Nederlandse regering met die handtekeningenactie onder druk zetten om, om meer zich te gaan inzetten voor Priet. Uh, om te beginnen, wat is er met hem gebeurd in Libanon? Hij is op 23 maart eh, rond zes uur samen met zijn vrienden eh, klemgereden... door twee witte eh, vrachtauto's en één zwarte Mercedes zonder nummerplaten en door gemaskerde mannen met eh, automatische wapens gedwongen in te stappen. En eh, ze zijn vertrokken met achterlating van hun fietsen... en hun fietstassen en hun bezittingen. En hoe weet u dat, dat dat gebeurd is? Omdat dat eh, op internet terug te vinden is... en in allerlei krantenartikelen ook werd aangehaald... omdat eh, het gebeurde in de voerstad, het industriegebied eigenlijk van Zale, en eh, dat was het dorpje waar ze naar onderweg waren... omdat ze daar een hotel hadden... Uh, en um, ze zijn opgenomen op bewakingscamera's. Maar gemaskerde mannen in um, auto's die uh, geen nummerbord hebben... Ja, daar kun je natuurlijk niet zo heel veel mee... alleen dan de richting bepalen waarin ze zijn weggereden. En dat is ook inderdaad gebeurd, dat hebben ze onderzocht. En welke richting was dat? Waar zijn ze naartoe gegaan? Uh, uh, ik weet niet of het noord, zuid, oost of west was. Maar uh, ze hebben daaraan de, de, de, het onderzoek, hebben ze de, de militairen die kant uit kunnen sturen. Daar kan ik niet al te veel over zeggen. Oké, okay. maar wat is er bekend over die ontvoerders? Uh, dat het een nieuwe groep is die uh, zich ijvert voor vernieuwing en hervorming. Wat het ook mogen inhouden. En uh, uh, er zijn geen eisen gesteld. Er zijn twee filmpjes op internet verschenen waarin eh, de zeven mannen smeken om eh, geholpen te worden bij een vrijlating. Maar het is natuurlijk een hele ingewikkelde zaak als er geen eisen worden gesteld. Op het moment dat je kunt onderhandelen over eh, geld... of over eh, politieke idealen of religieuze idealen... die verwezenlijk moeten worden met zo'n ontvoering... dan heb je natuurlijk een heel andere situatie. Maar er worden geen eisen gesteld. Maar wat zeggen ze dan wel? Waarom ze ze vasthouden? Eh, onbekend. Totaal onbekend. Uh, ze zijn um, uh, doorverkocht, dat is wel bekend, aan een tweede bende. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat de eerste bende heeft gedacht van nou, hier kunnen we uh, een slaatje uitslaan. Uh, op internet circuleerde een artikel dat er een vergissing is gemaakt omdat ze dachten dat het Fransen uh, dan wel Engelsen of Amerikanen waren. Die zijn natuurlijk een heleboel waard. En een Est... Uh, uh, ja, hoeveel is een Est waard? Ja, want hij is een Est, hè, om ja. voor de goede orde. Hij woonde in Nederland, in Amsterdam, al ja. een aantal jaren. Ja. Hij was uw collega, maar hij komt oorspronkelijk uit Estland. Ja, en uh, uh, samen met zijn Estlandse vrienden... hebben ze deze reis overigens al een jaar geleden bedacht. En, uh, nou ja, uh, gegaan en niet teruggekeerd. Maar wat is uw theorie? Want u zegt doorverkocht aan een andere bende. Ja. Uh, om uiteindelijk wat ermee te kunnen doen dan? Nou... Wat ik uiteindelijk heb begrepen is dat uh, dat wel vaker gebeurt in ontvoeringszaken... dat de ene bende de uh, gegijzelde aan de andere bende doorgeeft, uh, verkoopt uh, voor financieel gewin. En in dit geval is het opmerkelijk dat uh, de ontvoering heeft plaatsgevonden in de BK-vallei... Uh, die voor een groot gedeelte wordt gecontroleerd door uh, Syrië... En waarbij toch niet zoiets zo iets kan gebeuren zonder dat de Syrische regering daarvan af weet. Vervolgens uh, heeft uh, Estland is het enige Europese land dat tegen de sancties heeft gestemd, uh, die gericht waren uh, tegen het regime in Syrië. Dat is ook opmerkelijk. En uh, het feit dat ze het filmpje, het eerste filmpje, uh, uh, wat ze op internet hebben gezet, in Damascus hebben gepost. Als ik die dingen bij elkaar optel, dan, uh, ja, dan heb ik er moeite mee... om niet te geloven dat ze in, niet alleen in Syrië zitten... Maar het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat de Syrische regering niet weet waar deze mensen zich bevinden. Maar en dus puur... ook de Estse regering, want u zegt die hebben dan tegen die sancties gestemd. Ja. En u gaat er vanuit dat dat met elkaar te maken heeft. Dat zou heel goed kunnen. Dat is mijn conclusie. Dat is niet de conclusie van een, een heel gedegen onderzoek. Maar uh, ja, ik, ik tel een aantal dingen bij elkaar ja. op. Is er, want hij is inmiddels uh, een weken uh, verdwenen, hè? in maart is dat allemaal gebeurd, ja. u zei 23 maart. Is er nog iets vernomen van de mannen? Nee, behalve die twee filmpjes. Dus een maand na hun ontvoering is dat uh, eerste filmpje uh, verschenen. Wat waarschijnlijk in de eerste week na hun ontvoering is gemaakt. Daarin zien ze er heel angstig, echt heel angstig uit. Maar nog wel zeg maar, gebruind, uh, uh, gezond in, in, in die zin. En het tweede filmpje is met een slechtere camera gemaakt en is eh, baarden, eh, eh, onverzorgd, eh, eh, een hele afwezige blik in de ogen van eh, een paar van de eh, mannen. Ja, die hebben het zwaar. Ja, u heeft, het heel uh, zwaar. heeft u Priet ook gezien op die opnieuw? Ja, oorlog? zeker. Die heb ik ook gezien, ja. En hoe was dat voor u? Uh, emotioneel. Uh, uh, je ziet iemand met wie je uh, anderhalf jaar heel nauw hebt samengewerkt... en wat gewoon een hartstikke goede vent is... met uh, een viertal rechterhanden... met wie je uh, fijne dagen kon doorbrengen in de werkatmosfeer... maar die je ook privé uh, mee uit eten kon nemen en dan een fijne avond hebben. Kortom, uh, iemand met wie je, uh, van wie je alles gunt, maar niet dit. Nee. Gaat u ervan uit dat hij nog wel in leven is? Um, ik moet wel, want om uh, um, twee redenen. Enerzijds emotioneel, want te, te denken dat hij uh, zou zijn afgemaakt... zou ik een, een verschrikkelijke gedachte vinden. Daar neem ik geen voorschot op. En anderzijds, uh, ik denk dat ze levend veel meer waard zijn. Ik denk dat ze, uh, als het inderdaad toch een criminele bende... die alleen maar om financieel gewin gaat... is een levende, uh, uh, gegijzelde meer waard dan een dode. En uh, aan de andere kant, als hij inderdaad volgens mijn idee in handen van de Syrische uh, uh, overheid zijn... of althans dat ze weten waar ze zitten... dan kan Syrië natuurlijk een prachtig gebaar maken na de uh, onlusten... de kop in te hebben gedrukt uh, door ze naar het Westen toe te zeggen... kijk, we hebben ze gevonden, alsjeblieft. Ja, wisselgeld op welk moment dan ook, als het ja. u goed uitkomt. Ja. Ja. Uh, en meneer Krebij, u heeft natuurlijk uh, heel veel met hem samengewerkt. Heeft ja. u ook gesproken over die reis die hij wilde maken met vrienden uit Estland ja, <laughs> naar, die, ik... naar die vallei in Libanon? Ja, daar heb ik zeker uh, over gesproken en ik heb hem volstrekt voor gek verklaard. En uh, het, het punt is, hij is opgegroeid in uh, een, een ook een totalitair uh, uh, land, wat het toen was, want het was toen uh, onder Russische heerschappij. En eh, eh, wat ze natuurlijk op school leerden, dat is natuurlijk heel eenzijdig gericht. Als wij op school leerden dat het Midden-Oosten een brandhaard was van... en dat je in bepaalde gebieden niet moest komen dat het in de krant stond... dan eh, was dat voor hem onbekend terrein. Dus het viel allemaal wel mee, volgens zijn zeggen. En hij, ik, hij zei, het valt allemaal wel mee, ik ga gewoon. Ik ga gewoon. En we hebben hem wel weten te uh, overtuigen dat hij... Uh, af en toe zou sms'en om te laten weten dat het goed met hem ging. Nou ja, dat doe je dus tot het moment dat het niet goed gaat. Nou, dat is gebeurd. Ja, en hier was u dus eigenlijk bang voor dat er echt iets ja. ergens zou gebeuren. Ja. ja, daar was ik serieus uh, uh, uh, bang voor. Ook omdat ze gingen op fietsen... Uh, in, uh, ja, in fietskleding, die natuurlijk niet heel erg passend is binnen het landschap... Uh, en de structuur van uh, een land als uh, Libanon of Syrië. Dus dat valt natuurlijk heel erg op. En bovendien, uh, fietsers staan in zeer laag aanzien in, uh, in deze landen. Omdat uh, je fietst alleen als het echt zeer noodzakelijk is. En voor je plezier fietsen, dat is... Nou ja, Eigenlijk heel vreemd. Bovendien heb je dan waarschijnlijk niet veel machtige vrienden... en ben je dus ja, ja. Maar enzovoort makkelijk te kidnappen. En waarom wilde hij per se? Omdat hij heel graag met zijn vrienden uh, uh, dat land wilde zien. En uh, uh, niet al te uh, toeristisch. Uh, uh, een van zijn vrienden is een kartograaf... die uh, voor zijn bedrijfje uh, de routes wilde neerleggen... van dat soort fietstochten. En Niemand had het nog gedaan. En... Is wat anders, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Nou, is het zo dat u uh, een internetactie bent begonnen, een handtekeningenactie om ja. precies te zijn. U wilt namelijk dat de Nederlandse regering zich in gaat zetten voor uw vriend. Wat, wat <coughs> verwacht u? Um, ik hoop dat er heel veel mensen zullen zijn die uh, die petitie uh, zullen ondertekenen. En het is tweeledig. Enerzijds zou ik het op prijs stellen als de Nederlandse regering... inderdaad aandacht aan de zaak zou geven en duidelijk een mening zou uitspreken. En uh, vervolgens, uh, misschien niet voor ons alle zichtbaar, maar wel actie zou ondernemen. Al was het maar om het kort te sluiten met de Estlandse regering. En u weet zeker dat ze dat nog niet gedaan hebben? Ja, dat is nog niet gedaan. Dat heb ik begrepen van uh, een paar collega's die hebben gebeld met Buitenlandse Zaken. En uh, Buitenlandse Zaken wist van niets. Dus dan gaan we ervan uit dat ze eh, niks hebben ondernomen. Terwijl of is dat een is dat bepaalde strategie? Dat kan ik niet beoordelen. Dat kan ik niet beoordelen. Ik zou het wel willen weten, maar dat, dat is speculeren. Dat doe ik in deze niet. De andere kant van de website, van het opzetten van die website, is om, eh, omdat ik het voor mij. Eh, eh, voor de mensen om mij heen, zeg maar, met wie we dit hebben bedacht... volstrekt onaanvaardbaar is. Onaanvaardbaar dat iemand van de straat wordt geplukt... en volledig verdwijnt in het niets. En op deze manier is hij toch onder ons. En blijft hij levend tot het tegendeel bewezen is. En het is vanuit die optiek dat we dat doen... en die handtekeningen kunnen ertoe leiden... dat je op een gegeven moment met meer... Uh, gewicht naar uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt stappen hier in Nederland... en zeggen van jongens, er zijn ook een hoop Nederlanders... die uh, bezorgd zijn over deze situatie. Deze man woont, werkt, leeft in Nederland, spreekt Nederlands... Uh, heeft zijn toekomst gezocht in Nederland. En um, ik denk dat hij recht heeft op een enige bijstand. In welke vorm dan ook. En heeft u, want u heeft naar Buitenlandse Zaken gebeld... en u zegt, ik wil dat Nederland uh, zijn mening geeft over deze zaak. Mm -hmm. uh, heeft u nog, ik bedoel, ik heb net gesproken met Diederik Samson bijvoorbeeld, ja. van de Partij van de Arbeid. Ja. Heeft u nog Kamerleden gesproken? Of uh, nee. ik noem maar wat, Ben Bot, die warme contacten heeft in Syrië? Nee, ik heb dat, daarvoor is het allemaal te vers en te jong. Ik heb twee maanden lang heel bewust mijn mond gehouden... Uh, uh, omdat ik uh, vond dat de, uh, de S-regering daar... Uh, uh, zijn werk moest doen, zijn zaak moest doen. En ik dacht, van nou, misschien komt hij over twee weken vrij. Na twee weken denk ik, nou, misschien is het over vier weken. Maar nadat het zeventig uh, dagen was gepasseerd... en dacht ik bij ja er gebeurt volgens mij wezenlijk niks. Er liggen geen eisen op tafel, er komt weinig nieuws. De belangstelling in de wereld voor deze zaak neemt af. En dan wil je niet dat iemand in de anonimiteit wegzinkt. Helemaal niet als het iemand is die je kent en die in Nederland woont. En in Nederland weet men er bijna niks van. Dus ik heb die stilte uh, in eerste instantie doorbroken door met um, uh, God ze, de Amnesty International daarover te spreken. En die hebben de zaak heel serieus genomen. Die onderzoeken de zaak ook verder. En verder dan dat, en het maken van de website, uh, uh, ben ik niet, nog niet gekomen. Nee. En tot slot, uh, welke website kunnen luisteraars uh, bezoeken? www.free-pried met dubbel-i. .nl. Dus www.free-priet.nl Priet-dubbel-i dus. Punt Juist. Nl. Goed, nou, ik wens u alle sterkte. Dank KB, um, Nederlands kunstenaar en dus vriend en collega van priet dubbel i Reistiek. Nou, en laten we hopen dat uw actie op internet tot de vrijlating van Priet zal slagen. Dank u wel. Ja, morgenavond zijn we er niet, want dan uh, speelt het Nederlands voetbal elftal. Maar donderdag om 8 uur zitten we er weer klaar voor met twee nieuwe dingen. En dan uh, is hier mijn collega Alice de Bruin. Reageren kunt u, u kunt gesprekken terugluisteren um, bij onze site. Onze site www.twedingen.nl En straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Nou, wat brengt BNN Today? Nou, onder andere um, de nieuwe soul-sensatie van Nederland. Ayerto Edmundo, die komt hier live zingen... En uh, praten natuurlijk. En we bellen met Frans Sandvoort, arts in Bremen. In een ziekenhuis daar. Die, uh, nou ja, de, die, uh, die behandelt de EHEC-patiënten. En die heeft het daar zwaar mee. En hoe het daarmee is, door je meteen. Allemaal naar het nieuws van half negen. Hier is Job Bot. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Nationaal Historisch Museum krijgt vanaf 1 januari geen subsidie meer. Directeur Schilp zegt in de Volkskrant. dat staatssecretaris Zijlstra dat aan het museum heeft laten weten.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 Het bergingswerk bij het wrak van het Air France-toestel dat in 2009 in de Atlantische Oceaan stort, is afgesloten. De geborgen lijken en vliegtuigdelen worden de komende weken naar Frankrijk vervoerd. Ongeveer de helft van de 228 doden is teruggevonden. Het toestel is onlangs gevonden op een diepte van 4000 meter in de oceaan. De Europese landbouwministers willen dat Brussel 2 tot 3 miljoen 300 miljoen euro uittrekt om de tuinders te compenseren voor de geleden schade tijdens de EHEC-crisis. De Europese Commissie zegde al 150 miljoen toe, maar de ministers vinden dat veel te weinig. Werkgevers en bonden hebben een conceptakkoord bereikt over de pensioenen. Volgens dat akkoord stijgt de AOW-uitkering tot 2028, gegarandeerd elk jaar. Los van de inflatie gaat de uitkering met 0,6 per jaar omhoog. De pensioenleeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 7 juni, bijna 2 over half negen. Henry Schutti, liefst even, goedenavond. In Noord-Duitsland liggen de ziekenhuizen nog vol met patiënten van de EHEC-besmetting. Zometeen bellen we met Frans Zandvoort. Hij is arts in een ziekenhuis in Bremen en verantwoordelijk daar voor alle EHEC-patiënten. Vorige week nog, toen spraken we hem, toen maakte hij die dagen van 16 uur, was hij helemaal kapot. Hoe het nu met hem is en natuurlijk hoe het met zijn patiënten is, dat hoor je zometeen. En de Eerste Kamer is vandaag beëdigd. Na negen is Arjan Vliegendhart, de gast. Hij is met zijn 33 jaar een van de jongste senatoren. En hoe hij het overleeft tussen al die oude besjes, dat hoor je straks. Maar eerst, ons jonge bestje. denk ik er nu? Uh, sorry, today stop ik. Ja, nu Luc, ik. al anderhalve week, hè Willemijn? Kom op, focus. Dus ik lees alleen maar voor wat er op mijn papier is staat. Waar. goed. Nieuws over het haringseizoen, dat is vanaf vandaag begonnen. Ik heb er zelf al eentje op. Uh. En verder paniek bij de wereldomroep en stakingen in het openbaar vervoer. Ja, ze rijden niet, de trams. En daar kom ik net achter. Ja, klopt. Niet goed voorbereid. Uh, nee, niet gehoord. gehoord. Nee, nee, niet gehoord. Druk aan het werk, dus... Uh. Ja. Zometeen hoor je meer na negen uur. Dankjewel wel, Luc. Ja, dan wat heeft ons selecte groepje BN'ers gebracht vandaag de dag? Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Zondag heb ik witte ballonnen opgelaten om de Joodse kinderen uit kamp Vught te herdenken. Op 6 en 7 juni 1943 werden meer dan duizend kinderen van 0 tot 16 jaar weggevoerd vanuit Vught via Westerbork naar Sobibor. Er is nu een tentoonstelling in kamp Vught. Je moet eens gaan kijken. We mogen de kinderen niet vergeten. En dan thrillerschrijver Thomas Os. Je kunt veel zeggen van die Dominique Strauss-Kaan, maar als thrillerschrijver zou ik ervoor tekenen. Wat hebben wij hier nou? Hooguit Luppers die een keer een secretresse op haar beeld tikt. Minister Donner bespringt kamermeisje. Nou, dwelling gearresteerd wegens aanranding, receptioniste. Wel nee, onze politici logeren bij Van der Valk en eten bij McDonald's. Desondanks, het is de maand van het spannende boek. Koop nou eens niet die buitenlander, maar een Nederlandse misdaadroman. Ook zonder zo'n kamermeisje echt stukken beter.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 Ja, en dan de naam Ayirto, dat zeg je misschien nu nog niet zoveel. Maar deze jongen is door Radio 3FM en door Radio 6 uitgeroepen tot het Nederlandse talent op zoolgebied. En daar moet hij van lachen. En zo meteen ja. praat ik met hem <laughs> en is hij hier ook om te zingen uh, live. Maar eerst even Ayirto, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, vandaag heb ik uh, samen met mijn manager Kaart gewerkt om de clip uh, online te krijgen op YouTube. En het liedje op iTunes uh, goed te krijgen. En dat is uh, gelukt. En hij wordt al veel bekeken. Hè? Ja, hij wordt heel goed bekeken gelukkig. Ja. Tot zometeen.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 Ja, ouderwets. En Jol gaat snel aan de slag, want eind deze maand moet Fulham al aantreden in de eerste ronde van de Europa League. De Deense Feyenoorder John Dal Thomasson stopt per direct met voetballen. Na lang blessureleed ziet hij te weinig perspectief om nog aan spelen toe te komen. Thomasson eh, wordt nu assistent van Excelsior en daar kijkt hij naar uit det er een en stap nyve i min karriere. Jeg vil, jeg vil helt På træner være det. Vi de kurser, en sejst, er de twee Det er is af, det er alle Ik moet natuurlijk heel veel dingen leren ting lære som træner, men som spiller har jeg også meget så jeg kan vel helt mange ting overbringe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 hebben we eigenlijk gisteravond heel laat overeenstemming bereikt over een vernieuwing van zijn contract. Ron Vlaarders, hij speelt al vijf en een half jaar bij Feyenoord. Dat was het. Meer sport is er na tienen in lijn. Dankjewel, Henry. Dit is Radio 1. BNN Today. In Duitse ziekenhuizen liggen nog steeds honderden mensen die besmet zijn met die mysterieuze EHEC bacterie. En ja, artsen en verplegers werken zich nog steeds een slag in de rondte. Het einde van de crisis is er ook nog steeds niet in zicht. Vorige week toen spraken we met Frans Zandvoort. Hij is uh, internist van het Ziekenhuis in Bremen. En verantwoordelijk voor de afdeling waar patiënten met die EHEC-bacterie liggen. De vraag is, hoe is het daar nu in Bremen? Frans Zandvoort, goedenavond. Goedenavond uit Bremen. Ja, hallo. Vorige keer dat we u spraken, vorige week toen uh, liep u hoorbaar op uw tandvlees. Hoe is het nu? Duidelijk uh, meer... Uh... Als, uh, als een week geleden het verschil is uh, dat we eigenlijk vrijwel geen, uh, geen nieuwe patiënten meer gekregen hebben. Hoeveel patiënten heeft u nu nog? We hadden in totaal uh, hebben we 33 patiënten uh, gehad, maar mm -hmm. zijn er drie overleden en uh, acht zijn uh, inmiddels naar huis gegaan. Dus er liggen er nog even snel. Ik <laughs> dat heb is 20. 22, ja. Um, de, nou is het nog steeds. U zegt het, het is wat rustiger. Nou is het natuurlijk nog steeds niet bekend wat nou de oorsprong van, van die bacterie is. Eerst die komkommer, toen de taugé. Nou ja, nu weten we het nog steeds niet. Ik kan me toch voorstellen dat voor de patiënten die er nog liggen, dat dat toch voor heel veel onrust zorgt. Is dat zo? Ja, het is inderdaad zo dat het de mensen toch een beetje onzeker maakt en dat het ze ook irriteert. Het is niet zo duidelijk wat er nu aan gedaan wordt. Er komen steeds weer uh, ja, nieuwe mogelijke oorzaken, nieuwe mededelingen die dan ook nog uh, uit verschillende hoeken komen. Uh, en dat maakt een beetje de indruk alsof er een beetje, een beetje chaos is. Ja, ja en dat, dat, dat heerst onder de patiënten, dat gevoel, maar ook onder de artsen, onder u, onder de verplegers? Ja, waarbij... Ja, eigenlijk speelt het voor ons niet zo'n grote rol... omdat we gewoon redelijk druk bezig zijn om de patiënten uh, te, te verzorgen. Mm -hmm. uh, het zoeken naar de oorzaak uh, vind, vindt eigenlijk uh, een, hele, een hele andere instantie plaats. Ja. ja, maar goed, u bent natuurlijk wel uh, u, u bent, uh, verantwoordelijk voor de behandeling. Het is, lijkt mij lastig, als het nog steeds niet bekend is waar het door komt, dat je ook niet precies weet wat de behandeling moet zijn. Nou, waar het vandaan komt, dat heeft uh, voor de behandeling uh, eigenlijk weinig consequenties. We hebben weinig behandelingsmogelijkheden. En uh, zodra we de diagnose zeker hebben, uh, zetten we die uh, eigenlijk in. Ja, en, en, en, en dat, want er wordt heel veel gezegd hè, over uh, dat het lastig is in Duitsland... Met de, met de centrale overheid en de deelstaten, dat op die manier niet helemaal duidelijk is wat per ziekenhuis nou moet gebeuren. En dat hij be bemoeilijkt ook de opsporing. Heeft u daar nog last van? Dat u niet helemaal duidelijk is van wie u nou de instructies krijgt? Um, ja, dat, gaat, dat betreft in ieder geval uh, gewoon van mensen... die dan uh, met de patiënten en met de familie praten... om te vragen waar nou de mogelijke oorzaken zijn. Mm -hmm. um, daar hadden we ons een beetje meer voor gesteld. Een beetje meer activiteit uh, voor gesteld. In het begin hebben wij nog zelf met de patiënten gesproken. Maar op een gegeven moment zijn het er zoveel dat je dat gewoon niet meer kunt doen. En dan verwacht je eigenlijk ook een beetje meer hulp van de instanties. Nou, ja, u bedoelt om, om, de, om de patiënten ook te interviewen waar het, waar het door komt? Precies, ja. precies. Ja, dus daar bent u misschien een beetje teleurgesteld in hoe dat is gegaan. Ja, dat kunnen we rustig zo zeggen. Ja. Ik moet wel zeggen, u klinkt nog steeds wel vrij vermoeid. Nou, het gaat uh, al uh, stukken beter uh, dan vorige week. Uh, overdag is de werklast duidelijk afgenomen. Uh, het verplegend personeel heeft het ook duidelijk uh, makkelijker gekregen. We ja. hebben ook personeel vanuit andere ziekenhuizen kunnen krijgen, zodat uh, uh, ja, onze medewerkers de... Overuren die ze vorige week in de week daarvoor gemaakt hebben, nu een beetje kwijt kunnen raken. Mm -hmm. um, er waren drie, uh, drie medewerkers die hun vakantie gewoon op korte termijn afgezegd hebben. En, en die kunnen nu uh, alweer... weer. zijn we nu aan het kijken of daar alternatieven voor zijn. Want die mensen die die patiënten die er nu nog liggen, die 22, daar, daar gaat het wel de goede kant mee op. Uh, nee, dat kan ik helaas niet zeggen. We hebben nog negen uh, patiënten op onze intensive care. Daarvan zijn er zes uh, beademd. Uh, die hebben eigenlijk geen teken meer uh, of uh, niks wat wijst dat ze nog een actief hemolytisch uremisch syndroom hebben. Maar en uh, we moeten aannemen dat ze meer of minder ernstige uh, hersenbeschadigingen eraan overgehouden hebben. Ach jee. Dus dat, dat kunnen nog bij negen mensen kan dat nog heel erg vervelend uitpakken. Ja, dat is juist. Helaas. Dan uh, wens ik u sterkte natuurlijk vooral ook voor de patiënten. Prima. En uh, nou, zet hem op. U en okay. personeel. Dank u wel. Doen we bedankt. Frans antwoord ja. van het Mittenziekenhuis in Bremen. Ja, we door met iets uh, veel vrolijkers. Namelijk Aieto Edmundo... Ja, ik blijf een lastige naam ja, hier, toch? Sorry. Niet, <laughs> en dan denk je waarschijnlijk: wie is dat? Nou, dat is. Uh, duurt niet lang meer voordat je die jongen gaat kennen. De DE SOLZanger van Nederland. Het talent, door de RIFM uitgeroepen door Radio 6. Ach, wat superlatief, doen we nooit <laughs> kwaad. Zometeen spreek ik met hem. Maar eerst gaat hij hier live zingen in de studio. Zijn nieuwe single, Mystery. and sparks but don't light the flame thought all the booze out but don't play the game you're a contradiction tastes sweet. is my truth your fiction or is it reality my friends say i shouldn't hang with her oh but i ain't skirts i'm putting my head on the block trying to cut talkers right now girl you're a mystery oh that's why i'm trying to keep you away from me hey you're such a mystery and i'll solve for little but little by little you're sweeping me my guilty pleasure, my dirty sin I'm a sucker for your loving, baby let me in My friends say I shouldn't hang with her I'll get my fingers burning. But I'm putting my heart on the line While I give her some time to prove I'm wrong Girl, you're a mystery Oh, that's why I'm trying to keep you away from me You're such a Mr. Free, oh, so cryptic in the way that you talk to me, yeah, hey hey yeah, but I'm a fool for danger, bit of adventure and some secrecy. You're such a Mr. Free, an unsolvable riddle, but little by little you're sweeping me. You're me off my feet, yeah. And I saw a little, a little, palette little, You're sweeping me off my feet. Woe! Mystery, Ayurto Edmundo, kom zitten. En de guitarist zou ik bijna vergeten. Basje Schouten. Basje Schouten. Ja, Bas, ja. dankjewel. Bas Schouten. Maar ja, het is toch echt jouw single, Hito? Het is mijn single, ja. ja dat en ik zit even, die staat net, is net uit, ja. is de, de, de, de video is net uit, heb je net op YouTube gezet. Ja, klopt. Ik zit even onderwijl naar je video te kijken en ik lees even de reacties. <coughs> Excellent song, very well written, zegt iemand, has a nice Stevie Wonder groove to it. Ja, dat hoor ik wel eens vaker, ja. ja. Ja, ik ook wel, dat hoor ik er wel in. Je hebt, ja. Heb je goed naar hem geluisterd? Dat is wel een inspiratiebron voor van mij geweest, ja. Congratulations, you are the best. Uh, heel veel mensen hebben het over... Ik, ik volgde je al heel lang op YouTube... en eindelijk, daar is ja. die de plaat. Want zo ben, be geduwd. zo ben jij begonnen. Je bent begonnen met... met uh, nou ja, filmpjes van jezelf... Uh, liedjes van jezelf en covers op YouTube te zetten. Hè? Ja, dat klopt. Want je um... dacht, Esmee Denters is ook zo doorgebroken ooit. Zo kan ik het ook. Nou, het, eigenlijk was het voordat Esmee Denters eigenlijk door was gebroken... was ik ook al bezig. Ik denk dat we ongeveer een beetje gelijktijdig zijn begonnen... maar bij haar het een stuk harder gegaan dan bij mij... <laughs> <laughs> ja, dat heb je soms. Er zijn heel veel mensen die het proberen. En, uh, ja. ja. Maar gelukkig heb ik wel een publiek dat heel erg uh, zeg maar vasthoudt aan wat ik doe. En ze blijven telkens terugkomen. Dus dat even een, een fragmentje uh, daarvan. Um, een van de nummers die je coverde toen, ja. uh, die je op YouTube had gezet, was uh, Best I Ever Had van de uh, RB-zanger Drake. Ja. Eerst even het origineel. The... Okay. No, you got a Call me when en toen kwam Maier met zijn cover en dat klonk zo. Oh, oh baby, you the best. You the you the best. Say so baby, you the best. You the you the best. The best I ever had. The best I ever had. The best I ever had. Nou, hebben we volgens mij gewoon van, de, van die officiële Drake een rot een rotstukje uitgezocht. Dat klopt voor geen meter, dat klinkt veel beter. Het lijkt, lijkt er niet op, want ik heb echt nee. helemaal veranderd. Dus. Maar deze cover is twee miljoen, bijna 2 miljoen keer bekeken, hè? Ja, klopt. Ho, ho, dit is toch wat jij zegt, iedereen zet wel iets op YouTube. Hoezo ja. word jij dan daaruit gepikt? Hoezo kijken er zoveel mensen naar jou? Ja, ik weet het, dit, dit liedje was volgens mij een combinatie van gewoon hele goede timing, want ik was, toen de tijd was ik een beetje aan het kijken in de Billboard Charts van Amerika, wat een beetje hot was. En, uh, Aha, ik zag dus bij dit liedje stond, stond dat het een Airplay Gainer was. En ik dacht van, ja, ik ga het maar eens luisteren. Een Airplay Gainer, dus iemand die. Ja, iemand meer... die op de radio steeds meer gedraaid werd. En ja. uh, ik dacht, ik ga er eens naar luisteren. En ik, ik dacht eerst van, ja, waar moet je hier nou mee? Maar toen uh, dacht ik van, misschien kan ik het wel omtoveren tot een uh, soulachtige RB-song. Maar dan nog, dan bedenk je dat, hartstikke goed idee. Ja. Nou, dan zet je dat op YouTube. En dan? Dan maar wachten tot 2 miljoen mensen dat aanklikken? Ja, ik, bij mij is het denk ik zo dat heel veel mensen het luisteren... en die deelden het dan gelijk met andere mensen. Maar hoe kwamen die mensen dan überhaupt bij jou terecht? Nou, omdat Dracus natuurlijk... Uh, dat was op dat moment wel een beetje een liedje wat een beetje hip werd. Dus daar zoeken mensen dan op op YouTube. En je kan door middel van je tags in je filmpjes... Kan je, kan je zeg maar een beetje proberen views uh, weg ja. te nemen van de officiële video. En dat lukte jou dus. En dat is mij manier... gelukt. En ja, toen zijn mensen dat gaan delen en zo is het een beetje gaan rollen voor, de, voor die video. En, en toen, onder andere werd je benaderd door uh, niet de minste, namelijk Usher. Of de, de vrouw van Usher. En ja, Usher dat klopt. is natuurlijk een grote RB-ster in Amerika. Ja. En die zei: Jeet, hey, kom jij maar eens even langs. Ja, die wil oh. graag uh, met me praten. <laughs> en, wat, en wat zei mevrouw Usher? Nou, die zei uh, dat ze me heel graag steunen in mijn muzikale carrière. En uh, ja, dat ze me daar gewoon heel graag een handje bij wil helpen. En dat haar, dat was toen de tijd al ex-man Usje, ook uh, ja, daar wel heel erg bereid was om daarmee te helpen en zo. Dus uh, toen heb ik hem ook ontmoet, hebben we samen gegeten. Ik ben langs geweest in zijn studio. En, uh, maar ja, dat heeft uiteindelijk niet die enorme grote doorbraak opgeleverd. Waarom niet? Nou, ik, ik, eigenlijk heb ik gewoon vriendelijk bedankt voor, het, voor wat ze me hebben aangeboden. Want het was, ja, voor mij is muziek gewoon echt... Zijn en gewoon wie je bent. En het maakt eigenlijk niet uit wat je doet als je muziek, maar gewoon je muziek is. Maar wat wilde zij en dan van jou? Het kwam gelijk een soort van mal en uh, brandingplan en marketingplan gelijk op me afgestuurd. Uh, je moest je moet, helemaal ge, gemarket worden. Ja, ik heb beschreven tandje je moest rechtgezet worden. En, uh, het is juist zo schattig. Met, ja, dankjewel. <laughs> Oh ja, dat moest en, uh, de, okay. Ja, bijvoorbeeld, dat is één voorbeeldje ja, wat, wat zo. En je moest, uh, ja, kledingstijl werd helemaal uitgepluist. En voordat ik daar was, hadden ze volgens mij al een heel idee van hoe het moest worden. En jij ja, zei, ja, bekijk het maar, daar heb ik geen zin in. Nee, voor mij is het gewoon muziek. Het is mis met zo'n grote blouse. Dat weet ik niet. Wat zeg jij maar. Netjes, netjes, netjes. Even, nee, um, uh, nou ja, ik zei net al, Ayuto uit Mundo, dat zal nog bij niet heel veel mensen een, een belletje doen rinkelen. Nee. Wel bij Giel Belen, uh, 3vm DJ. Um, die legt even uit waarom jij terecht als, als groot talent bent uitgeroepen. Ayuto is een jongen uit Zwolle die echt al heel lang bezig is op internet zoals dat tegenwoordig kan. Ik kan me herinneren dat ergens in augustus 2008, ik hem uitnodigde toen nog denken dat hij Air toe heette, want juist ja, zo zei hij dat hij die puntjes puntje zag je niet. En het was een beetje vlak na Sme Denders dat hij zoveel hits had op YouTube... met waanzinnige akoestische covers van uh, vaak verrassende nummers ook. En ik dacht van nou laten we die gast uitnodigen, want hij had toen ook net een eigen nummer. Ik dacht nou dat gaat heel snel komen en die jongen die ontploft snel. Nou, maar ja, dat is toch niet gebeurd. En nu, eindelijk, uh, lijkt het dan echt zover te komen dat hij zijn debuut-cd uh, uit gaat brengen. En dat is niet meer alleen akoestisch, het is een, een stuk geproduceerder, maar... Ja, hij is all over the world al uh, bekend als je zijn hits uh, ziet. Dus het is uh, ja, een nieuwe wereldartiest in Nederland. Zo, ja, een een nieuwe wereldartiest in Nederland. Ja, cool. Dat is niet, uh, <laughs> dat is niet de minste. Natuurlijk, nee. die dat zegt, en niet de minste woorden. Um, is dit dan ook echt? Is dit mysteries nu uit die nieuwe single? Ja, Wordt dit de doorbraak. Ja, ik hoop het natuurlijk. Het is wel iets, echt een muziek waar ik wel helemaal achter sta. En, uh... Maar heb je een soort, want je zei net van dat toen met YouTube, heb je heel geraffineerd aangepakt. Je kijkt dan wie er goed beluisterd is. Of ja, dat, dat, heb ik maar dat, dat heb ik niet altijd gedaan. Dat was toevallig, bij Drake was dat het geval. Maar ja. normaal zijn het de nummers ik, die ik hoor op de radio, waarvan ik denk, daar kan ik wel echt mijn eigen twist aan geven. Dan, dan ga ik ervoor. En, maar heb je nu een soort plan de campagne hoe EOTO uh, groot gaat worden? Nou, het is vooral uh, dat de muziek voor zich moet gaan spreken. Ik bedoel, dit is natuurlijk wereldwijd uitgebracht. En uh, we gaan natuurlijk heel veel... Uh, nu met de radio, die staan er nu al uh, best wel achter. Dus dat is wel heel tof. Net uh, Radio 6, uh, Jazz Soul Talent en Series Talent uit 3 FM. Dus dat is helemaal, helemaal top. Als ik nou zeg voor Radio 1 ben je ook het talent, dan is dat toch wel ook zo'n Ja, zo ook punt? helemaal cool. <laughs> uh, ga ik er straks ook over twitteren. Helemaal cool. <laughs> Nee, maar uh, gewoon heel veel, heel veel proberen op de radio radiopromo te doen en uh, op de televisie en overal te spelen. Zodat Nederland me ook gaat kennen en uh, dan hopelijk uh, kunnen we rustig doorgaan naar de rest van de wereld. Maar leuk. eerst Nederland. Dus, en uh, zei, bel je mevrouw Usher om te zeggen, nou, kijk het maar. <lacht> zelfs met die tand <lacht> kan het Lukt ook. Het, ja. En Jito Edmundo, dank. Leuk dat je er was. Ja, heel, heel leuk om heel iets te veel he? succes. Dank je wel. Eerst nu de dag van jongens kruig.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 Dat was onze Joris Kreugel. Dan gaan we naar de VS. Daar hebben ze weer een fijn uh, politiek-seksueel schandaaltje. Anthony Weiner, lid van het Huis van Afgevaardigden... die is een beetje dom geweest. Via Twitter stuurde hij een foto van zijn stijve piemel... in zijn boxershort naar een vrouw. Nou, extra grappig, want in het Engels is Weiner namelijk piemel. Nou, Eerst ontkende hij nog, maar toen uh, er nog meer foto's naar buiten kwamen... toen moest hij het toch wel toegeven. Ik vroeg to people de mensen die ik het meest people de mensen die me And for that ik am deeply sorry. I apologize to my wife. I am deeply ashamed of my terrible judgment and actions. Ja, dus nou en zo werd Weinergate geboren. Op alle tv-stations in Amerika werd er natuurlijk groots mee uitgepakt en in de Amerikaanse media kenden ze dan ook geen genade. This is one of those rare days that make me proud to be a newsman. To report history as it happens. Because I think we will all remember where we were. When we found out that dat dit in feite. Anthony Wiener's. Ja, je zou toch zeggen dat een belangrijk politicus wel weet hoe hij Twitter moet gebruiken? Op internet kan je moeilijk iets verwijderen, dat moet je toch weten? En je moet je hoofd erbij houden als je aan het twitteren bent. Waarom does de democratische representatie, Anthony Wiener, zichzelf met with one hand Because Want de andere is bezig. Een oh, nou, mopje van de India cabaretier. Waarom trekt Wiener zeg maar met één hand af antwoord omdat hij met de andere hand erover twittert. Nou, ook uh, alle andere Amerikaanse commentatoren stonden in een rij om Wiener te veroordelen. Volgens deze dame op, uh, op CNN is het geen toeval dat politici vaak buiten het potje pissen. They, they like having that. People, you know, answering to them and following them around. and, and so I think it's it's just inherent in their personality that de gaan get up in something. Nou, Wiener die besluit uh, niet om af te treden. Een publiek excuus vindt hij wel voldoende. Hij werd genoemd als de nieuwe burgemeester van New York. Maar de verwachtingen zijn dat met dit uh, fijne schandaaltje um, op zijn konto. dat hij dat baantje wel uit zijn hoofd kan zetten. Voor zover dus uh, Wiener Gates. Zometeen het tweede uur van BNN Today. Onder andere met. Uh, um, vroeger werd er veel heftiger gestaakt dan nu. En daar vielen we wel eens dooie bij. Um, Bridget Mazeland in onze entertainment rubriek gaat over het grote mysterie van Ibiza. Waarom stikt het uit gehad het van de BN'ers? Onder andere zijzelf. En we hebben het over de eerste Kamerlid, Arjan Vliegendhart. Die weet hoe het is om als jonkie in de kamer te komen. En hoe je dan moet onbossen, opboksen tegen al die oudjes. Na het nieuws. We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 Dit is Radio 1.